Middernacht, het is dinsdag 8 januari. Martijn van Beek met het NOS-journaal. De omstreden neuroloog Ernst Janssen-Steur... komt bij de kliniek in het Duitse Helbron aan de slag... omdat hij een Nederlandse verklaring van geen bezwaar had. De kliniek weet niet wie die verklaring heeft afgegeven. Het document dateert van na Janssens ontslag bij het ziekenhuis in Enschede. De strafzaak die nu tegen hem loopt was toen nog niet aan de orde. Inmiddels heeft zich in Helbron een tweede patiënt gemeld... met een klacht tegen de neuroloog.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 De Curaçao's sprinter in Nederlandse dienst moest terechtstaan voor de smokkel van 720 gram cocaïne. De drugs werden begin december ontdekt in zijn koffer toen hij van Curaçao naar Amsterdam wilde reizen. Mariano zei dat hij geen enkel idee had wie de drugs in zijn koffer had gedaan. Zijn advocaat vroeg en kreeg uitstel van de zaak. Zij is nog bezig met het verzamelen van informatie over de persoonlijke achtergrond van de atleet. Een man uit Chicago die ruim 425.000 dollar had gewonnen in een loterij blijkt te zijn vergiftigd. Een half jaar lang werd aangenomen dat hij een natuurlijke dood was gestorven. De man van 46 werd thuis doodgevonden... een dag nadat hij feestelijk een cheque had geïncasseerd. Onderzoekers vonden geen sporen van geweld... en een routinetest op verdovende middelen en koolmonoxide viel negatief uit. Na aandringen van een familielid werd besloten het onderzoek te heropenen... en nu blijkt dat de man is overleden aan een dodelijke hoeveelheid cyanide. Het weer bewolkt en wat regen of motregen minimaal rond een graad of vijf... Ook overdag bewolkt met wat regen of motregen. En dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Er, er waait een beetje een kille wind door de studio. Ik weet niet of u hem kunt voelen thuis. De wind van de verandering. De grote transformatie. De change. Wordt het een verandering ten goede of ten kwade? Het goede leven of de bittere strijd? Dat weet je nog niet. Dat kun je niet voelen aan de wind. Een belangrijk signaal werd af vanmorgen afgegeven door het Financieel Dagblad. Om 17 minuten over acht een Twitterbericht. Het taboe moet af van loonsverlaging. En Capgemini, dat zijn slimme mannen en vrouwen die anderen adviseren hoe ze moeten veranderen gooit vandaag de knuppel in het hoendehok. Oudere werknemers leveren niet meer genoeg op voor hun hoge salaris... en moeten dus minderen. De emotie heet dat. De bestuurder legt het bij nieuwsuren vanavond nog eens zonder emotie uit. De vakbondsman tegenover hem spreekt onmiddellijk van diefstal. De stellingen worden betrokken, de verhoudingen zijn als vanouds. Vaak wordt verwezen naar de jaren tachtig. Ook toen was er crisis met een enorme werkloosheid. Uitzichtloze jaren waren het. Mijn gast studeerde af in die jaren... En sleepte zich er doorheen. En schopte het, Rempel tot hoogleraar-arbeidsverhoudingen. Dwars door de uitzichtloosheid heen. Tot bij Kazerloenen, hartelijk welkom. Paul de, Paul de Beer. De jaren tachtig. Weet je dat nog? Ja, ja. aankomen kan... in de jaren tachtig, afstuderen. Ja, en ik had het grote geluk dat ik nog voordat ik was afgestudeerd al een baan had. Ach, lucky. Ja, nou ja, goed, ik had ook een... Uh... De opleiding econometrie uh, gevolgd. Ja. En dat was wel een opleiding waar ook toen in de crisistijd uh, vraag naar was. Wist je dat van tevoren? Heb je daar je studiekeuze op afgestemd? Nee, nee. Je vond het een mooi vak? Dat dacht ik, ja. Het viel uiteindelijk een beetje tegen. Ja. Maar uh, toen ik ging studeren, dacht ik een mooie combinatie van een exacte uh, studie, uh, veel wiskunde en statistiek. Ja. Maar toch ook een sociaal uh, vak, een maatschappijvak. En dat laatste viel een beetje tegen eigenlijk. Wij gingen studeren met het idee van ja, we worden toch werkloos. Dat, dat gevoel kan ik me nog wel herinneren hoor. Dat een soort van hopigheid hing er. En, maar daardoor werd je ook wel weer vrij. Maakt niet uit. Ja, nou, dat gevoel heb ik zelf in die periode niet gehad. Maar ik weet He? wel dat er natuurlijk veel mensen uh, toen dat gevoel hadden. En er waren toen ook allerlei uh, pleidooi eigenlijk. Om, om afstand te nemen van uh, betaald werk als het hoogste doel. Ja. Uh, ik weet nog, er was toen zo'n bond tegen het arbeidsethos. <lacht> en uh, de, de, de, de, niet, niet van Kotenbi? Nee, nee, het was echt. er was <lacht> iemand uh, die daar de, de, de voorzitter van was. die noemde ze het Bingel. Ja. Uh, die is nog een keertje later uh, in de Tweede Kamer... op de bankjes gesprongen om te protesteren tegen het kabinetsbeleid. Ah, goed, hè. En die zei toen... We hebben in Nederland een pracht van de werkloosheid. Ja, ja. Hij zag het als een soort bevrijding van de ja. arbeid. Ja. En jij wilde graag werken? Ik wilde graag werken, ja. De, niet zozeer omdat ik dacht dat werkloosheid per se zo heel erg was. Uh, hoewel later bleek dat die meeste mensen die werkloos waren... Hm. er toch niet bepaald gelukkig van werden, in tegendeel. Maar ik... Uh, ja, ik wou gewoon leuke dingen doen. En dat kon eigenlijk beter als je een baan had ja. dan wanneer je werkloos was. Maar dat gevoel van, van, van, van somberheid... Had jij het gevoel toen je een baan kreeg in die jaren... of zelfs voordat je afgestudeerd was... ik ben de dans ontsprongen? Nee, ik geloof niet dat ik toen dat idee had. Ja. Nee. nee, eigenlijk ben ik nooit bang geweest om werkloos te worden. Maar misschien kwam dat toch een beetje doordat ik wist... dat mijn opleiding me goede kansen bood. Of je hebt gewoon geen talent voor angst? Ja, dat is ook een hoor. Ik maak mij nooit zorgen. Uh, nee? Nou ja, toen ik werkloos... Uh, sorry, toen ik... <laughs> toen ik hoogleraar werd... <laughs> nou, dat is bijna hetzelfde als ja. werkloos, ja. Uh, dat is nu uh, tien jaar geleden. Toen uh, ging ik ook van de vaste aanstelling... naar weer een tijdelijke aanstelling. Want ik ben bijzonder hoogleraar. Ja. En dat betekent dat je niet uh, ja, onbeperkt daar zonder mee kunt blijven zitten. En toen dacht ik ook... Ja, we zien wel weer over vier jaar hoe het verder gaat. Maar dat, dat, dat optimisme... Hoe kom je daaraan? Dat weet ik niet. Ik denk dat dat gewoon onderdeel is van mijn aard. Ja? ja? Ik denk altijd dat het ook wel een keuze is. Ja, oké, okay, dat, dat kan ook hoor. Dat je uh, uh, zelf al, ook als het een keertje tegen zit... altijd uh, denkt van ja, ik moet het gewoon even volhouden... en daarna komen, komt er vast wel weer een betere tijd. Maar je ziet eruit alsof het bij jou nooit heeft tegengezeten... Nou, ik ben misschien wat dat betreft een beetje zondagskind. Ja, hele grote tegenslagen heb ik nooit gehad. Ja. Goed, uh, we noemen het wel het jaar van de angst, 2013. Dus wat dat betreft hebben we een goede aan jou. Om te kijken hoe we er doorheen moeten komen, denk ik. Dit was het, het begin van mijn gesprek met Paul de Beer. Uh, u vindt het in ieder geval helemaal uh, morgen op de website van radio1.nl. We hebben een Facebookpagina als Kazeluna en wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief van dit programma... en weten wie de gasten zijn in de loop van de week, meldt u zich dan aan via de website van dit programma. Kazeluna.ncf.nl Het nieuws van de dag, het zal ook jou, Paul de Beer, niet ontgaan zijn, was dat Capgemini een bijzondere maatregel aankondigde. Het zat al onder andere op de radio natuurlijk, in het journaal. Hier is een fragment. Het lijkt wel alsof het woord demotie, en dat is het tegenovergestelde van promotie, steeds meer in de cao's terugkomt. We hebben dat laten uitzoeken door de werkgeversorganisatie die die cao's allemaal onderhandelt met de bonden. En die zeggen dat van de 300 cao's er inmiddels zeven zijn waar het salaris op achteruit kan gaan. En dat is onder meer ABN AMRO, maar ook SNS Reaal. We weten nog niet in hoeverre het ook echt wordt toegepast, want bijvoorbeeld bij SNS Reaal kan het nog maar twee maanden. Maar het taboe, dat is eraf. Voor de bonden is het natuurlijk schrikken, wat zeggen die? Nou, die zijn heel erg kwaad over deze plannen. Die zeggen dat het ook de verantwoordelijkheid is voor de werkgever als een uh, werknemer minder productief is. Want dat is een kwestie van scholing. En dan kan je niet zomaar nu de werknemer de dupe van laten worden. Bovendien zeggen ze, stel dat je instemt met 10% salarisverlaging, je hebt nog geen enkele baanzekerheid. Dus stel dat je dan ontslagen wordt, dan krijg je ook 10% minder WW. Maar wat wel opvallend is, is dat de bonden voor de jongeren, FNV Jong, CFV Jongerenbond, dat die wel voelen voor dit soort uh, plannen. Uh, die zeggen ook het automatisme waarbij iedereen uh, per jaar alsmaar meer verdient... automatisch, zonder dat daar beter werken tegenover staat... dat is echt niet meer van deze tijd. Fragment uit het NOS Journaal vanavond. En dat ging er ook in latere programma's over. Ook nog op de radio uiteraard. Uh, daar straks nog in met het oog op morgen. Paul de Beer. Je komt in wezen als geroepen natuurlijk bij dit bericht, denk ik. Hoe reageer jij? Ik heb het gevoel dat het... Nee, laat ik eerst alleen maar vragen hoe jij reageert. Uh, nou, toen ik hoorde hoe erop gereageerd werd ja. door de vakbonden, dacht ik een beetje mm, ja, een, een paflof-reactie. Dat, ja, uh, dat is een exact, reactie exact, reactie, exact ja. wat ik dacht. Aan de andere kant dacht ik ook... ja, zo'n zo tof, lijkt het een beetje losse flodder van uh, Kap Die vind ik ook niet erg slim om dat te doen. Want dan mm. weet je dat je dit soort reacties krijgt. Dus van beide kanten is het een beetje een, uh, een ja, cliché-matige reactie. Een gemiste kans. Een ja, ik denk het wel. Want ik denk... Kijk, op zelf is natuurlijk de gedachte dat er een soort uitruil kan zijn... tussen loon en werk, is een oud idee. Je kan zeggen dat het zelfs misschien zelfs... kenmerkend voor ons poldermodel. dat vakbonden en werkgevers als ze slecht gaan... bereid zijn te onderhandelen, om te mm -hmm. kijken hoe je eruit kunt komen. En dan is eigenlijk altijd de uitkomst dat de vakbonden bereid zijn... de lonen wat te matigen en dat ze werkgevers dan toezeggen... dat ze proberen wat te doen aan de werkgelegenheid. Uh, maar dat is dit, dit is dit in feite toch? Ik ja, alleen minuut. het probleem... Voor de vakbonden dus denk ik dat het nu van individuele werknemers wordt gevraagd... om een offer te brengen zonder dat Capgemini daar enige garantie ja. of zekerheid tegenover stelt. Aan de andere kant, uh, ja, Capgemini zegt misschien... Ja, van, wij zitten, uh, ja, als we met die vakbonden eerst moeten gaan onderhandelen... dan duurt dat misschien allemaal veel te lang en, en dat kunnen we ons niet permitteren. Het probleem is eigenlijk dat het om de vakbond heen is uh, gegaan. Ja. In het intern, het intern, uh, de versteeg van uh, Capgemini die het woord voerde bij Nieuwsuur... zegt dat hij het wel voor elkaar heeft met de ondernemersraad in zijn bedrijf. Ja, alleen normaal gesproken onderhandel je met dit soort zaken... natuurlijk niet uh, met de ja. ondernemingsraad, maar met, uh, met de vakbond. Dus dat ja. kan natuurlijk ook maar nog mede Maar dat is dus wel het punt, denk ik, dan ook van de vakbond. Wij, zijn buiten, wij staan buitenspel. En die... uh, je, dat zal waarschijnlijk ook wel een rol uh, spelen, denk ik, ja. ja. Uh, kijk, over arbeidsvoorwaarden, onder het loon... Uh, is het gebruikelijk natuurlijk in Nederland dat je met de vakbonden onderhandelt, ja. Jij vindt dat je dit, Capgemini, maar ook de vakbonden eigenlijk breder zouden moeten trekken? Ja. Nee, er moet een breder perspectief op geworpen worden. En dat, dat zullen we dat proberen dat te, te, ja. te doen in, uh, in de tijd die wij hebben, Paul de Beer. Ik zeg nog even dat jij wel beschouwd wordt als de vakbondsprofessor van Nederland. Uh, je bent vandaag volgens mij stuk gebeld door de media om het ja, te ja. thuis. Ja, ja. nou, gelukkig hadden wij een afspraak die al iets eerder was gemaakt. Je proefschrift ging over werken in de post-industriële samenleving. Via de, de uh, Bekman Stichting, PvdA, en het Sociaal en Cultureel Planbureau... werd je directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. En je bijzondere hoogleraarschap, arbeidsverhoudingen, is aan de UvA. Je bent geboren in 1957 en houdt van opera. En je hebt spijt als haren op je hoofd dat je geen kaartje hebt gekocht... voor Einstein on the Beach. Ja. Die zijn een revival beleefd en dat is nu hartstikke uitverkocht. Dus daar zit je naast. Helaas. Dat is jammer. Um. Bij werkloosheid. Dat is het eerste onderwerp eigenlijk. Je moet het, hè, als het gaat om zo'n maatregel... zo'n zo aankondiging van de maatregelen van Capgemini, zien tegen de stijgende werkloosheid. Um, daar gaat het eigenlijk bijna niet over. Tot nu toe veel te weinig. Kijk, We zitten nu natuurlijk al, eigenlijk al vier jaar lang in de crisis. 2008 ja. begon natuurlijk met uh, de kredietcrisis... die daarna oversloeg naar de economie... Um, ik heb zelf toen wel eens een voorspelling gedaan, en ik was overigens niet de enige daarin, ja. eh, dat de werkloosheid sterk zou gaan oplopen eh, in Nederland. Dat maar je werd, je werd niet gehoord als profeet? Nou ja, ik werd wel gehoord, maar het leek eigenlijk erg mee te vallen. En eh, tot vorig jaar leek het eigenlijk ook dat ik ongelijk had gehad. Want de werkloosheid is in Nederland veel minder gestegen dan je zou verwachten op grond van de crisis, de diepte van de economische crisis. Maar nu blijkt, na een paar jaar, dat nu de crisis doorzet, of eigenlijk in de tweede, of misschien zelfs al in de, de derde uh, dip zitten, dat de werkloosheid alsnog heel sterk gaat stijgen. Dat die inmiddels inderdaad hoger is dan die uh, nou, de afgelopen 15, 16 jaar geweest is. En ja, de, de aantallen gaan nu de kant op van de jaren 80, waar we het eerder over hadden. Die periode dat me, veel mensen dachten dat ze eigenlijk helemaal geen kans hadden om aan ja. het werk te komen. En ondanks dat, ondanks het feit dat die werkloosheid zo sterk stijgt nu. Uh, ja, maken weinigen zich daar druk over? Je hoort de politiek er weinig over. Het kabinet heeft in het regeerakkoord daar eigenlijk helemaal geen woorden aan gewijd. De vakbonden hebben wel af en toe geroepen: er moet iets aan gedaan worden. Maar hebben zelf eigenlijk ook niet echt veel plannen uh, voorgesteld... om er echt iets aan te gaan doen. Dus het lijkt wel alsof we een beetje leidzaam afwachten... tot deze crisis voorbij is. Je moet een reden hebben. Ja, ik, ik, ik denk een politieke of een ideologische reden. Nou, ik, ik. ik zie twee redenen. De, de, de ene reden is dat we aan, net aan het begin... of aan de vooravond van de crisis... hebben we het rapport gehad van de commissie Bakker... Uh, die toen voorspelde dat er in Nederland... juist een tekort aan arbeidskrachten zou gaan ontstaan. Ja. Dat door de vergrijzing, de mensen die met pensioen gaan, uh, de beroepsbevolking zou gaan krimpen. En dan zouden bedrijven binnen een paar jaar staan te schreeuwen om personeel wat ze niet zouden kunnen vinden. Dus het zou wel meevallen ja, met, met die precies, werkloosheid. Precies, het idee was de werkloosheid is eigenlijk geen oh. probleem meer voor de toekomst. Oh. En als die even ontstaat dan lost hij zich vanzelf wel weer op. Dat, dat, zijn, al, ja. dat is denk ik één reden. En nou ja, We zien nu natuurlijk dat uh, die voorspellingen van de commissie Bakker... voorlopig hiervan niet gaan uitkomen. Op wel wel, wel in, uh, in de bedrijfstak van, de, van nou, techniek. Daar ja, in, bepaalde, in bepaalde bedrijfstakken zie je natuurlijk wel dat er schaarste ja. kan zijn... Aan, aan mensen met een hele specifieke ja. opleiding. Ja. Maar dat valt in niet tegen al die bedrijfstakken... waar juist op dit moment gewoon een overschot is okay. aan, aan personeel... en de werkloosheid oploopt. Komt die krapte er wel... Met enige vertraging, is dat dan het idee? Of als het, hè, de, zodra de economie weer aantrekt, als de economie weer aantrekt... Mijn voorspelling is dat die krapte misschien nog wel een keer gaat ontstaan... maar hooguit tijdelijk en niet als een structureel ja. uh, uh, fenomeen. En uh, als je af mag gaan op de voorspellingen van het Centraal Planbureau... die de effecten ook van het kabinetsbeleid heeft doorgerekend... dan uh, zal in ieder geval tot 2017 de werkloosheid blijven stijgen... Zo. En daarna misschien langzamerhand weer gaan dalen. Nou ja, normaal gesproken mag je dan verwachten dat het toch snel tot 2020 duurt... Okay. voordat we weer echt in de buurt van een krappe arbeidsmarkt komen. Dus we moeten onze borst nat maken. Ja, en, en het is een beetje ja, triest natuurlijk als je tegen de huidige werklozen moet gaan zeggen... ja, wacht maar tot 2020. Ja. Dat, is één, dat is één reden, die ja. aankondiging, ja. dat er krapte zou komen. Waardoor we even... de, de andere reden is denk ik dat we tegenwoordig heel anders aankijken... tegen werkloosheid dan in de jaren 80. In de jaren 80 werd, werd werkloosheid gezien als iets wat jou overkwam. Dat was het gevolg natuurlijk van de economische crisis, het was het gevolg van, van economische herstructureringen, de bedrijfstakken als de scheepsbouw en de textiel die, die ten onder gingen. Het was het gevolg van technologische ontwikkeling waardoor mensen vervangen werden door machines en, en computers. Dus dat kon je zelf niet helpen als je werkloos was, dus je was echt het slachtoffer. Tegenwoordig gaan we er veel meer van uit dat als mensen werkloos zijn, en vooral als ze wat langer werkloos blijven, dat dat vooral te danken is of te wijd is aan je eigen tekort komen. Je ja. hebt dan onvoldoende Zo. opleiding, onvoldoende ervaring... je bent niet gemotiveerd. Eigen je hebt, schuld. Dus. Ja, eigenlijk wel, ja. ja die, het is misschien een beetje te zwart-wit gezegd... maar je zou haast zeggen dat werklozen nu meer als dader worden gezien... dan als, uh, als slachtoffer. En dat betekent dus als je gaat zoeken naar oplossingen voor werkloosheid... Uh, dat je dus vooral denkt aan dingen als, als scholing of aan financiële prikkels... mensen stimuleren om harder te gaan zoeken maar nauwelijks meer aan, aan veranderingen in structuren of instituties... die mensen zouden kunnen helpen. En, maar dat is een, dat is een ingrijpende uh, uh, verandering, denk ja, ik. Ja, dat is het zeker. Hoe, hoe, hoe verklaar jij die? Nou, het is een verandering die je natuurlijk niet alleen ziet op het terrein van arbeid, werkloosheid, maar op veel terreinen. Op ja. veel terreinen zien we maatschappelijke problemen steeds meer gaan verklaren en, en, en ook dus aanpakken door te kijken naar het individu. Om een heel ander voorbeeld te noemen, criminaliteit. In de jaren 80, als je crimineel was... dan kwam dat door een moeilijke jeugd... door uh, gebrekkige omstandigheden, armoede, achterstand, ja. discriminatie. Dan was je eigenlijk als dader ook een beetje slachtoffer. Ja. En nu is criminaliteit gewoon uh, ja, het feit van uh, veroorzaakt... wordt het feit dat jij niet deugt, dat jij uh, ja, verkeerde dingen doet. En ja. word je dus ook veel meer... Uh, wordt er veel meer geprobeerd met de repressie aan te pakken. Dus het is een ideo ideologische verschuiving. Ja, ja, ik denk het wel. Het is, het hangt, als je het in brede termen uh, zou willen zeggen... hangt het natuurlijk samen met de, ja, de toenemende dominantie... van het liberale of neoliberale denken. Ja. Waar het individu en vrije marktwerking centraal staan. En waar dus ook de oplossing voor problemen uh, worden gezocht bij dat individu. Hoe sta jij daar tegenover als je, als je het zo als, als ontwikkeling schetst? Hè? We hebben het eigenlijk niet over werkloosheid, in ieder geval nog niet. Uh, terwijl er zijn redenen om, om wel degelijk een beetje angstig te zijn... omdat het uh -huh. echt enorm zal oplopen en het, en, het, en, het, en het helemaal niet fijn is om, om werkloos te zijn... binnen deze context. Wat, moet je, wat stel jij voor? Hoe moet je ermee omgaan? Wat moet je dus weer, de, de, de, de, maatregelen worden niet voorgesteld, wat moeten we doen? Je moet niet zonder meer teruggaan naar het verleden... maar ik denk wel dat je lessen kunt trekken uit het verleden. Um, het zou verkeerd zijn om weer werklozen uh, puur als slachtoffers te zien... die er helemaal zelf niks aan kunnen veranderen. Want we weten uit onderzoek dat als mensen gemotiveerd zijn en hard zoeken... dat ze gewoon meer kans hebben op een baan dan wanneer ze dat niet doen. Maar we zijn te veel naar het andere uiterste doorgeslagen... door het helemaal bij het individu te zoeken. Dus we moeten opnieuw een evenwicht zien te vinden... tussen uh, het aanspreken van... Individuele personen, individuele werklozen. En het veranderen van ja, de omstandigheden waarin mensen op zoek zijn. Dat is naar, nog abstract. Naar werk. Dat, dat, dat klinkt abstract. Dat, dat, een... ja. om, om heel concreet te zijn, eh, en daarvoor zou je toch vind ik voor een deel weer lessen kunnen trekken uit de jaren 80. Toen constateerden we, als er te weinig werk is, dan gaan we proberen dat werk eerlijker te verdelen. Dus toen zijn er afspraken gemaakt in het beroemde akkoord van Wassenaar 1382. Over arbeidstijdverkorting... We gaan per week allemaal korter werken. En dat betekent dat je het beschikbare werk over meer mensen kunt gaan verdelen. Nou ja, dat is toen niet echt een heel groot succes ja, maar is geweest. Hebben ze toen ook salaris ingeleverd? Ja, dat is toen ja, eh, niet zozeer... Eh, in, toen nog guldens uitgedrukt. Maar wel eh, door het loon een aantal jaren nauwelijks te verhogen. Ja, ja. En als er dan inflatie is... dan daalt het loon in feite natuurlijk toch. Uh, dus er is een duidelijk een loonoffer gebracht door de vakbonden... in ruil voor die arbeidstijdverkorting. Maar... Nou, je zou kunnen denken dat je weer zou gaan proberen... zo'n soort uh, deal uh, te ja. sluiten. Maar dan, kijk, in, als je dan even teruggaat naar Capgemini... dan denk je, dat is dus bij, bijna wat er gebeurt. Maar wat is dan het verschil? Nou, Het verschil is dat Capgemini uh, alleen een, het loonoffer vraagt... dus wel iets vraagt van de werknemers, maar er niks tegenover zijn. Ja, maar ze suggereren, Geen... wij moeten dit doen om het bedrijf... Uh, uh, daar gaat het eigenlijk. Dat dus, is het uh, argument dat de eigenaren, of tenminste de bestuurders altijd gebruiken, om het uh, bedrijf overeind te houden. Ja, ik ken de specifieke situatie nee, van. Ik niet die, die is nee. goed genoeg om dat te kunnen uh, nee. beoordelen. Maar als een bedrijf in de ICT-sector uiteindelijk alleen maar het hoofd boven water kan houden. door de loonkosten te verlagen, dan vrees ik dat zo'n bedrijf toch weinig toekomst heeft. Kijk, in, in een sector als de ICT, maar dat geldt voor veel sectoren waarin Nederland actief is. moet je niet hebben van concurrentie op loonkosten. Moet je het hebben van concurrentie op kwaliteit. Nee. En als je je mensen minder gaat betalen, dan uh, moet je ook voor de lange termijn vrezen dat je misschien ook minder goede mensen aantrekt. Want het wordt dan gewoon minder aantrekkelijk om bij Capgemini te werken. Uh, dus ik denk niet dat dat uiteindelijk de oplossing is voor, voor structurele problemen. Tenzij ik op een gegeven moment niet, maar nogmaals... Dat kan maar dan, dan zouden ze, dan zouden ze een heel, heel verkeerd signaal hebben afgegeven vandaag. Dat nou, zeg je eigenlijk met zoveel woorden. Ze hadden het, denk ik, het moeten verbinden aan iets... wat er van hun kant dan tegenover ja. zou staan. Dus ofwel een garantie op behoud van werk... of inderdaad iets als tijdelijk uh, korter werken. Laten we, Zolang de crisis duurt en we te weinig opdrachten hebben... gewoon iedereen wat korter gaan werken en daarvoor loon inleveren. Ik denk dat daarover met de vakbonden nog wel te praten uh, was geweest. Maar als je alleen maar van de werknemers vraagt dat ze een offer brengen... En als werkgever stel je daar niks tegenover. Ja, dan kun je verwachten dat daar uh, negatief op gereageerd gaat worden. Ja, maar goed, ook, ook dus in de toekomst door, hè, door je klanten. Dat, is, nou, dat, dat, is, dat is, is minder goed nieuws ja, voor Kapveren. Ja. Kijk, dat, dat werknemers of de vakbonden zo reageren, ja, dat, dat snap je, dat is die Pavlov-reactie. Ja. Maar dat ze daarmee hun eigen positie minder sterk maken, dat hebben ze even niet, over, niet uh, doorzien, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Maar uh, het ja, lijkt ja. me in ieder geval een risico dat als bedrijven denken dat ze deze crisis door moeten komen. door vooral de kosten te drukken en uh, de lonen te verlagen. dat dat op lange termijn een strategie is waarmee bedrijven het niet zullen halen. I saw you standing with the wind and the rain in your face. And you were thinking about the wisdom of the leaves. And their grace When the leaves Come falling down In yeah, September When the leaves Come falling down And at night The moon is shining On a clear Cloudless sky But when the evening shadows fall I'll be there By your side When the leaves come falling down In September when the leaves Come falling down Follow me down Follow me down. Follow me down. Till a place beside the garden and the wall. Follow me down. Follow me down. Till this space before the twilight and the dawn. Oh. oh saw Paris in the streets in the rain And as I walk along the boulevards with you once again the leaves come falling down In September when the leaves He's falling down. Ah, lekker geluid. Van Van Morrison... When the leaves come falling down. Ja, het gebeurt ieder jaar weer. Dat moment van verlies. En wij praten... Met uh, de bijzondere hoogleraar arbeidsverhouding arbeidsverhoudingen Paul de Beer over verlies, Dat misschien wel nou, de komende acht jaar gaat gebeuren. Als het gaat om een enorm stijgende werkloosheid. Waarom trouwens dit nummer? Dit is uh, lekker weemoedig. Ja, misschien wel. Niet, vond een vond het tegenwicht wel, uh... tegen je optimistische <laughs> levenwaard. Ja, laten we daarop houden, ja. ja. ja is dat het? Ja. ja. ja Oké. Okay. Goed. Um, als uh, Capgemini uh, zijn kans heeft laten liggen. In het, in het licht van een, een grote ideologische verschuiving in onze samenleving. Waarbij de mens veel meer op zichzelf wordt aangewezen. Um, en ook met individuele werknemers eigenlijk is gaan praten... zou je kunnen zeggen, is gaan praten over het inleveren van salaris. Zomaar, zonder iets er tegenover te stellen. En als de vakbond buiten spel is gezet... Of die vakbond wil ik het zo nog met jou hebben uiteraard... Um, dan raken we ook aan een ander concept, denk ik. Dat, dat ontzettend belangrijk is in deze tijd. Solidariteit. Mm -hmm. Is het zo dat dat concept, solidariteit... in onze samenleving nog levensvatbaarheid heeft? Ja, zeker. Daar twijfel ik geen moment aan. Ja, dat moet jij zeggen als optimist. Nou, niet alleen. -optimist. Nee. <laughs> nu, nu begrijp ik het wel. Ik, ik ben al uh, jarenlang bezig met een aantal onderzoeken ja. naar solidariteit. En daarbij valt me iedere keer weer op dat er uh, van de... Vaak gehoorde veronderstelling dat het bergafwaarts gaat met ja. solidariteit in Nederland eh, niet zwaar is. Behalve één ding, namelijk de solidariteit die door de overheid wordt georganiseerd. Als je kijkt naar eh, spontane, eh, informele solidariteit, vrijwilligerswerk, giften aan goede doelen, burenhulp, al dat soort dingen meer. Daar is geen sprake van dat dat zou afnemen. Maar de bescherming die, mensen biedt aan, uh, die de overheid biedt aan zwakkere mensen in onze samenleving... via de sociale zekerheid bijvoorbeeld, die is wel aanzienlijk verminderd. Dus het is vooral de door de overheid georganiseerde solidariteit die, uh, die is afgenomen. Het hele idee van de sociaaldemocratie. Ja, dat zijn, ja, dat is, gaan... op, als het ware is opgeborgen, lijkt het wel. Ja, nou, dit, dat... Ook dit hangt natuurlijk weer samen met die verschuiving in het denken... waarbij ja. de verantwoordelijkheid steeds meer bij het individu wordt gelegd. Ja. En dus steeds vaker de redenering is... Ja, mensen moeten niet zomaar een aanspraak kunnen doen op een uitkering. Mensen moeten niet afhankelijk worden van een staatskas. Mensen ja. moeten vooral voor zichzelf zorgen. En daar, in dat gedachtegoed past natuurlijk ook het idee... dat je mensen alleen maar een uitkering gaat geven als het echt niet anders kan. Hoe ziet dat onderzoek dat jij doet eruit? Uh, oh, dat zijn dus een combinatie van heel verschillende onderzoeken. Ja. Een van de leukste dingen die we in het kader van dit onderzoek gedaan hebben... zijn experimenten waarbij mensen een, een spel met elkaar moeten spelen om echt geld. En de winnaars van het spel mogen dan bepalen of ze dat geld willen delen... met de andere spelers. En je kunt dan kijken onder welke omstandigheden mensen daartoe bereid zijn. En die bereidheid blijkt in het algemeen nog redelijk groot te zijn. Ja, nog, nog redelijk groot. Je zegt nog, redelijk ja, groot. Nou. Het is, ja, dat bedoel ik. Nee, het is ja. ook niet zo dat het nu niet meer is. Maar dat er hè, met, die, met, die toenemende, uh, met een toenemende beroep op individualiteit. tast je ook aan de andere kant iets af. Je ziet het ook bij de pensioenen. Hè? Daar, ja. kun je het, uh, daar is het in, ook aan de hand, zou je kunnen zeggen. Zijn we mensen nog wel bereid? Ja, nee, maar het is, het is meer een fysieuze cirkel die ontstaat. Ja. op het moment dat de overheid meer verantwoordelijkheid legt bij individuele burgers. Ja. Zullen individuele burgers ook meer voor zichzelf gaan kiezen? Ja. Simpelweg omdat je weet dat je niet meer erop kunt rekenen dat de overheid voor jou zorgt als je hulp nodig hebt. Nou ja, als je meer voor jezelf moet gaan zorgen, eh, omdat de overheid dat niet meer doet, zul je waarschijnlijk ook minder snel bereid zijn voor anderen iets te doen. Want waarom zou jij nog wel iets voor anderen doen? Nou, Als je, dat je eigenlijk ik. niet meer op kunt rekenen dat via de overheid zij iets voor jou terugdoen. Maar dan, dan, dan, is dat toch, dan wordt er toch aan de poten en de wortels van uh, dat, dat solidariteitsbesef ge, ge, Deels wel. Ja, even nogmaals, voor zover, voor zover het gaat om de formeel georganiseerde solidariteit... de sociale zekerheid, de pensioen en dergelijke, daar ben ik het mee eens. Maar je ziet dan tegelijkertijd dat mensen in het informele... Uh, Sfeer, ja. in de familiesfeer, vrienden, kennissen, uh, buren en dergelijke, dat ze daar nog steeds een grote bereidheid tonen om elkaar te steunen. En neem jij daar als hoogleraar arbeidsverhoudingen um, genoegen mee? Is dat, is dat dan goed? Wordt het, wordt het een door het ander opgevangen? Uh, nou, als hoogleraar word ik niet geacht daar een, ja, een politieke oh, well. uh, en, mening aan te... geven. Nee, een menselijke mening. Zeker. Als, als persoon, maar als niet... Als met een solidariteitsgevoel in je donder. Maar dat zeg ik dus niet als hoogleraar, maar oh, gewoon als oké. burger... Ja. die ook zijn eigen opvattingen heeft. Ja. En uh, ja, ik denk dat we... Uh, is het gevaarlijk, is eigenlijk mijn vraag. Is dit gevaarlijk? Ja, op zekere hoogte wel. Ik, ik, uh, wat opvind, ik zag een grafiekje in de krant ja. uh, dat het aantal mensen wat een werkloosheidsuitkering krijgt... nauwelijks is gestegen de afgelopen jaar. Maar het aantal mensen wat werkloos is, is wel enorm gestegen. Dat betekent dus dat er steeds meer mensen zijn... die zonder werk zitten, die wel werk zoeken... Ja. maar die geen aanspraak meer kunnen maken ja. op een werkloosheidsuitkering. Dus er gaan gaten vallen in ons vangnet van de sociale zekerheid. Dat betekent dat er steeds meer mensen zijn... die maar moeten zien hoe ze rondkomen. Die misschien afhankelijk worden van een partner... Of die een huis moeten opeten voordat ze aanspraak kunnen maken op een bijstandsuitkering. Of jongeren die weer teruggaan naar hun ouders. En ik, daar, daar maak ik me zorgen over. Kijk, dat daar een, een, ja, een nieuwe verborgen armoede misschien aan het ontstaan is. Waar bijna niemand zich druk om lijkt te maken. En dat is. Um, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Um, nee, ik weet even niet meer wat ik wou zeggen. Hoe, je, vraag, je kunt natuurlijk afvragen hoe, hoe je dat. Hoe, hoe kan je daar tegen ingaan? Is dat tijd te keren? Uh, dat zal uiteindelijk moeten blijken. Wat ik ja. vooral heel belangrijk vind, is dat uh, duidelijk gemaakt wordt, dat het, ik vind dat de vakbonden daar een belangrijke rol moeten ja. spelen. Dat we de verkeerde kant op gaan als we denken dat mensen steeds meer voor zichzelf moeten zorgen en in een eentje hun problemen moeten aanpakken. Ja. We moeten weer opnieuw het besef bij mensen bakken schudden dat ze onderdeel zijn van een samenleving waarin mensen nooit onafhankelijk kunnen zijn. Mensen zijn juist meer dan ooit van elkaar afhankelijk. En dat veronderstelt ook dat je dingen gezamenlijk regelt, ja. gezamenlijk organiseert. Dat je ook gezamenlijk verantwoordelijkheid voor elkaar draagt. Ja. Dat betekent niet dat mensen weer zoals vroeger zonder enig probleem... een beroep moeten kunnen doen op steun van de overheid. Dus je, moet moderen, je aantal van die ma ma sociaal-democratische maatregelen die moet je moderniseren? Ja, dat denk ik wel, ja. Dus je mag, je mag zeker mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid... Mits je ook de voorwaarden creëert waaronder mensen dat kunnen. Dus je moet ze wel een, een basisniveau van bescherming bieden. Je moet ze ondersteunen om bijvoorbeeld weer kansen te hebben om aan het werk te gaan. En als je die kansen biedt, dan mag je vind ik, van mensen ook wel vragen... dat ze ook de moeite doen om weer aan het werk te komen. Wat ik net wilde zeggen is dat, dat dit, die gaten die er ontstaan in dat sociale vangnet... zoals je daarnet eh, ten aanzien van de werkloosheid eh, al, al iets noemde... dat die gaten zijn eigenlijk gevolg van de bezuinigingen. Er wordt natuurlijk consequent wordt er gesproken ja. over bezuinigingen. Alsof dat noodzakelijk is. Maar wat ik zo raar vind... is dat er dan niet wordt gezegd... ja, misschien kun je... Um, dat dit gesignaleerd wordt. Dat het maar ten koste gaat... blijft gaan van die fundamentele saamhorigheid. Ja, de, ik begrijp de, niet, dat dat niet dat dat appel niet duidelijker wordt. Ik denk omdat er al jarenlang, en daar zijn denk ik vooral... economen ook verantwoordelijk voor, uh, op gehamerd wordt... dat onze verzorgingstaat, ons sociale ja. stelsel op de lange termijn... niet houdbaar is, ja, omdat het onbetaalbaar zou worden. En iedereen is dat gaan geloven. Ja, en het is vols, volslagen nonsens. Uh, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar hoeveel we uitgeven... aan sociale zekerheid, wat we nu nog uitgeven via de overheid... Is in verhouding tot wat we bij elkaar verdienen. Het bruto binnenlands product, zoals dat heet. in de afgelopen 30 jaar ongeveer gehalveerd. In de jaren 80 gaven we ongeveer twee keer zoveel uit aan sociale zekerheid. als nu het geval is. Ondanks het feit dat de vergrijzing al behoorlijk is uh, gestegen. Dit, dit, dit, dit kan ik eigenlijk bijna niet geloven. Als je die dagelijkse. Stortvloed van die mantra's, van politici, dat het allemaal zoveel kost en ja. dat het onbetaalbaar is en dat het per dag onbetaalbaarder ja. wordt. Dat kan je toch, dat is dan, dan worden wij toch belazerd voor. Um, die, ja, dat zou ik kunnen zeggen. Ja, je zou nog wel kunnen volhouden. En dat zullen economen ook zeggen. Dat in de jaren tachtig was het ook wel erg veel. En toen hadden we ja, okay. ook. Uh, toch gaven we het, het ver... gaven we meer dan de helft van ons nationaal inkomen ja. uit aan, aan publieke voorzieningen. Uh, maar dat is nu fors lager. En dat zou best weer wat hoger kunnen zijn als mensen het belangrijk vinden. Uh, dat de overheid garant staat voor bestaanszekerheid, voor een fatsoenlijk inkomen, voor goede gezondheidszorg, ouderenzorg, goed onderwijs en dergelijke. Dan moeten we ook bereid zijn daar de prijs voor te betalen. Ja. Alleen als mensen voortdurend te horen krijgen dat is economisch heel slecht. Dat kunnen we ons niet meer permitteren. dan gaan steeds meer mensen dat ook geloven. Ja. Maar alle, politi alle politieke partijen praten mee in dat straatje. Dus, uh, ja. dus uh, nou, er dus, moet bezuinigd uh, worden ja. uh, alsof er niet een alternatief mogelijk is waarbij je de, de boel anders verdeelt. Maar goed, wat mij dan in tweede instantie ook verbaasd, en dan kom ik toch bij die vakbonden uit... je zou zeggen, maar precies daar ligt dus een heel erg belangrijke rol... voor de vakbonden. En als ik dan die vakbondsman uh, bij Nieuwsuur zie reageren als, uh, als Pavlov... Mm -hmm. denk ik, nee, zo niet. Klopt dat wat ik... Ja, tot zeker ook te wel denken. Kijk, uh, vakbonden zitten wat dat betreft natuurlijk wel in een lastig dilemma. Uh, als zij ervoor zouden pleiten dat de publieke voorzieningen weer worden uitgebreid, dan betekent dus dat hun leden ook meer belasting moeten gaan betalen. Dan betekent dus dat je van je bruto loon. Netto gewoon in de overhoud. Hmm. En dat is niet een leuke boodschap om mee naar je leden te gaan. Je wil misschien wel zeggen van we vinden dat de sociale zekerheid niet moet worden afgebroken. Maar om dat tegen je leden ook nog te zeggen. Ja, maar dat betekent wel dat jullie netto minder loon overhouden iedere maand. Ja, dat is geen prettige boodschap. Omdat veel mensen toch nog steeds het gevoel hebben dat ze de eindjes maar net aan elkaar hmm. kunnen knopen. Ja, maar... En dat ze gewoon die paar euro extra hard nodig hebben. Ja, maar dat is toch niet waar? We zijn toch juist rijker dan ooit? Ja, nog maar nog toch denken mensen uh, nog steeds, heel veel mensen, dat ze eigenlijk met niet minder toe kunnen. En dat komt denk ik voor een belangrijk deel, omdat mensen vaak hun situatie vergelijken met andere mensen in de omgeving. Ja. En als jij een stapje terug doet en anderen doen dat niet, dan heb je het gevoel dat je het heel moeilijk hebt. Maar we kan ook zeggen, wij zijn natuurlijk de afgelopen uh, 30, 40 jaar, zijn we, nou, het zal het zijn, 30, 40 procent in het inkomen vooruit gegaan. En 30, 40 jaar geleden hadden we het ook niet zo slecht. Toen nee. hadden we ook een welvarend land, dus we zouden eigenlijk best met wat minder kunnen. Ja. Hoe? Maar dat is, dat is een ja? boodschap die moet ik eens over te brengen voor vakbonden. Maar ik vind wel dat vakbonden die discussie zouden moeten aangaan. Maar ik, denk, ik, ik zou zeggen, er moet de vakbonden, de, voor, de, voor de vakbonden ligt er nog een veel grotere uh, kans in deze wereld. Nee? De, juist echt om de politiek heen, aan, uh, uh, buiten de politiek blijven, blijvend... een ander ideaal van samenleven over te brengen. 10, 20, 30 jaar dan alleen maar iets wat uh, kapot bezuinigd wordt op het gebied van de sociale uh, stelsel. Daar zou, moet de vakbeweging niet veel meer zijn eigen ideaal. Ja, ik, ik zie we... dat als een van de problemen van de huidige vakbeweging. Dat ze te veel bezig zijn met, ik zou zeggen, de waan van de dag. Met de problemen ja. die nu spelen. En daardoor eigenlijk niet meer in staat zijn een eigen visie, een eigen beeld te ontwerpen van hoe zij vinden dat. Nou, laten we eerst zeggen de arbeidsmarkt... maar misschien wat breder eigenlijk hoe heel Nederland... Ja. en misschien zelfs wel uiteindelijk hoe heel Europa... erover ja. bijvoorbeeld 20 jaar of over 15 jaar uit zou moeten zien. Of we inderdaad naar moeten streven om weer... zoveel mogelijk economische groei te krijgen... zodat de koopkracht weer wat kan gaan stijgen. Of dat we zeggen van... nee, de kwaliteit van ons bestaan in een rijk land als Nederland... wordt niet vooral bepaald doordat we nog wat meer koopkracht krijgen. Dat we nog een keertje extra met vakantiekunde... of een ja. weerende nieuwste model uh, iPad kunnen kopen. Maar... Door ja, de kwaliteit bijvoorbeeld van publieke voorzieningen. Door de kwaliteit van het onderwijs, van de gezondheidszorg. Dat als je als ouder werknemer. Uh, um, nou ja, uit, het, uit het werkproces stapt. dat je dan niet in een enorm gat valt. zoals nu, nu misschien wel gaat dreigen. Want daar is, daar is iedereen natuurlijk toch bang voor aan het worden. Als je, en aan de WW-uitkeringen ja. en aan de pensioenen knaagt. Ja. Dat, er, dat er steeds meer. wat jij net al zei. dat er steeds meer gaten komen. Bijvoorbeeld voor oudere werknemers. Ja. Ja. Maar dat je er met een gerust gevoel. Um, naartoe kan leven, bijvoorbeeld. Dat, ja. is, dat is een onderdeel van wat je goed leven zou kunnen noemen. Ja. Ook in het algemeen denk ik, de kwaliteit van het werk... Ja. is een thema wat in de jaren zeventig bijvoorbeeld... heel veel aandacht kreeg van, van vakbonden. En wat ook een beetje uit de aandacht is verdwenen. Al moet ja. ik wel zeggen, ze hebben de afgelopen jaren... onder het thema van gewoon goed werk... daar aandacht aan besteed, maar er ging het vooral je is om de onderkant van de arbeidsmarkt, om schoonmakers en dergelijke. Ik denk dat ook voor mensen met wat betere functies, de, de werkdruk, de, ja, de manier waarop je de ene reorganisatie naar de andere reorganisatie krijgt, het plezier in het werk vaak ja. wel kan, kan verminderen. Ja. En daar zou je aan dat soort meer kwalitatieve thema's, zou je als vakbonden, denk ik, meer aandacht moeten besteden. Waarom doet de vakbond dat niet? Laat ze het daar niet heel erg afweten op de arming? Nou, ik denk, ja, ik denk dat de vakbond je ging het daar laat afweten. Uh, voor een deel denk ik omdat het veel moeilijker is om daar hele concrete resultaten te laten zien. Kijk, als je gewoon 1% meer loonstijging yeah. weet binnen te halen... dan kun je dat duidelijk laten zien aan je leden. Dat krijgt ook altijd in de, in de kranten en de media de meeste aandacht als je dat voor elkaar hebt gekregen. Het is veel moeilijker om te laten zien dat je op het gebied van, van kwaliteit van het werk... van medezeggenschap, van de balans uh, tussen je werk en de rest van je leven... Uh, dat je daar resultaten uh, mm. boekt. Het is ook niet altijd onmiddellijk duidelijk wat voor concrete maatregelen je daarvoor moet nemen. Dus je moet daar veel meer in investeren om daar iets te bereiken. Het gaat eigenlijk veel meer over zoiets als wat je een utopisch elan zou kunnen noemen. Dat is ja, natuurlijk die, een groot worden, weet ik wel. Maar... Een ut utopie is naar ja. mijn interpretatie iets wat per definitie niet te realiseren valt. Terwijl ik denk dat op dit terrein wel degelijk een verbetering te realiseren valt. Het maar, is, het is geen illusie. Nee, dat snap ik wel. Maar om mee te blijven hollen in de waan van de dag... Ja, dat is, daar, daar kom je er niet. Nee, dat, nee, precies. Dus je moet wel afstand durven nemen van wat nu de dominante discussies ja. zijn in politiek Den Haag. Uh, maar ook binnen de eigen vakbeweging. En ook voor een deel binnen de eigen vakbeweging. Ja, je moet denk ik, ik vind ook dat leiders in de vakbeweging wat dat betreft voor een deel ook tegen hun eigen achterban uh, moeten ingaan. Als leden zeggen, wij willen per se bijvoorbeeld koopkracht behoud hebben, minimaal een loonstijging die gelijk is aan de inflatie, want anders gaan we koopkracht achteruit. Moet je misschien als, als vakbondsleider op een gegeven moment ook durven zeggen, ja, maar hebben jullie eigenlijk niet veel meer aan betere gezondheidszorg. De zekerheid dat je ouders goed verzorgd worden als ze hulpbehoevend zijn. Daar zijn ze niet zo goed in, denk ik, die vakbondsleiders. Nee, het probleem is natuurlijk... Om tegen hun eigen achterban in te gaan. Nee, het probleem is natuurlijk ook weer een beetje bij dit punt. Je kunt over dat loon je direct onderhandelen. Over de kwaliteit van de ouderenzorg heb je niet direct zeggenschap als vakbonden. Dus eigenlijk hoop jij, zou jij willen... dat die vakbeweging als zodanig ook een soort transformatie door zou maken... Ja. Een werkelijke trouwens, ideologische ook eigenlijk. Dat die veel verder gaat dan de, de manier waarop die, de vakbonden nu georganiseerd zijn bijvoorbeeld. Waar heel veel over te doen is geweest. Mm -hmm. Over de hiërarchische ja, structuur het, het, het probleem is natuurlijk een beetje geweest met de, de, de crisis waarin met name de FNV de afgelopen ja. jaar terecht is gekomen. Um, dat die geleid heeft tot allerlei discussies over een nieuwe structuur van de vakbeweging. Ja precies. En dat is waarschijnlijk ook hard nodig. Maar mijn redenering is altijd geweest... je moet eerst weten waar je als vakbeweging voor staat... wat je uiteindelijk wil bereiken... wat je doelen zijn voor de lange termijn. En vervolgens moet je zoeken naar de structuur... die je daar het meeste aan kan bijdragen. En nu lijkt het een beetje omgekeerd te gaan. Er wordt eerst een nieuwe, hele nieuwe organisatie uit de grond gestampt. En dat gaat ongetwijfeld nog een aantal jaren duren... voordat die ja. nieuwe organisatie helemaal draait. En ondertussen ja, ligt het inhoudelijke... Discussie, het debat over waar we voor staan als vakbeweging ligt een beetje stil eigenlijk. En dat vind ik erg jammer. Vooral in deze tijd waarin er zulke belangrijke maatschappelijke economische ontwikkelingen zijn... kun je eigenlijk niet permitteren als vakbeweging om je daar niet mee bezig te houden. Ja. Maar die boodschap is niet zo vrolijk van, nee. Paul, van Paul de Beer dan vanavond. Nee. Want juist nu, juist nu zou het moeten gebeuren. En ze mogen wel meepraten, nu weer. Hè? Het ja. wordt gedaan alsof het poldermodel van de jaren negentig weer terug is. Hè? Er wordt weer overleg gepleegd. Ja. Er wordt ja. een beroep op gedaan van de sociale partners. Maar, maar ja, dat biedt natuurlijk ook kansen. Maar het, nu zie je ook gelijk het probleem. dat Omdat er eigenlijk te weinig is nagedacht de afgelopen jaren... over wat de vakbewegingen op lange termijn wil... Ja. Ja, is het moeilijk voor de vakbonden om in dat polderoverleg met een eigen ja, agenda te komen, met een eigen uh, visie te komen op wat er dan eigenlijk zou moeten worden afgesproken? En dus ja, zal men niet veel meer kunnen doen dan een beetje in de marge uh, proberen het kabinetsbeleid bijvoorbeeld bij te stellen. Ja, maar... Wat niet onbelangrijk is, maar ik denk dat je meer eruit zou moeten kunnen halen. Het hmm. is niet zo gunstig. Nee, ik, uh, als het gaat om de. de positie van de vakbeweging en de, de vooruitzicht voor de komende jaren... ben ik ook niet echt zo optimistisch. Jij bent de vakbondsprofessor. Zeker. Dus je hebt gelijk, denk ik. Nou, dat is maar zeer de vraag. Je hebt gelijk daar valt met die af... stijgende werkloosheid. Ja. Uiteindelijk wel, ja. Ja, hier moet blijken. Ik hoop eigenlijk dat ik hier niet gelijk heb. Sterker nog, ik, ik maak natuurlijk voor een deel ook dit soort opmerkingen... in de hoop dat er in de vakbeweging daadwerkelijk die, ja. Die, ja, die discussie... en die ideeënvorming op gang komt die ik zo hard nodig vind. Maar dan is er een enorm charisma nodig... He, om, om, het, om, om het, de discussie uit te tillen boven de waan van de dag... maar ook boven de structurele veranderingen, de persoonlijke verhoudingen... naar iets wat werkelijk perspectief biedt ja. op dat goede leven wat we eigenlijk met z'n allen zouden willen nastreven over 10, 20, 30 jaar. Ja, wat dat betreft zie ik toch steeds de, de naamgever van mijn leerstoel, Harry Polak. Dat was ja. de, de eerste voorzitter van de diamantbewerkersbond die honderd jaar geleden een van de grootste vakbonden in Nederland was. En Een belangrijk stempel heeft gedrukt op de vakbeweging in Nederland. Dat was iemand die duidelijk leiding gaf. Die, die niet naar zijn leden ging om te luisteren wat zij vonden. Nee, hij had gewoon een idee hoe het verder moest... Ook als de economisch slecht ging, zei hij, we hebben bepaalde hogere idealen die ja. voor ons altijd voorop staan. Het gaat niet in de eerste plaats omdat we een betere loon krijgen of kortere arbeidsduur, hoewel dat ook wel belangrijk was. Uiteindelijk ging het bij hem op in feite om verheffing, de term die toen gebruikt werd, om een betere wereld te creëren. Waarin uiteindelijk dat materiële, uh, die, dat loon en dergelijke, eigenlijk van ondergeschikt belang zou zijn. Nee. Nou, ik zou eigenlijk graag zien dat we nu weer. Uh, Aangepast aan de moderne tijd, uh, dit soort leiders zouden ja. krijgen in de vakbeweging. Maar je hoort meer van dat soort geluiden. Hè? De, uh, er is zo'n uh, familie, uh, Sidelski, die, ja. die schrijft over het goede leven ja. en die zegt er moet ethiek moet terug in de, in de economie juist. Ja. Nou, dat, dat lijkt er ook op. Je hebt zelf volgens mij ook wel eens uh, zo, zoiets gezegd. Van, laten we nou eens, ons afvragen hoe we, hoe we willen leven, ja. over twintig ja. jaar. En ik ben er eigenlijk zeker van dat als je aan mensen gaat vragen... Van hoe ziet jouw ideale leven over twintig jaar eruit? Ja. Als mensen goed nadenken dat ze dan niet... in de eerste plaats zeggen, ik hoop dat ik dan... 10 of 20 of 30 procent meer verdienen dan nu. Nee, ik denk nee. veel eerder dat ze zeggen... ik hoop dat, het, uh, een, dat we een beetje een sociaal land leven... dat er goede voorzieningen zijn voor mensen die hulp nodig hebben... dat inderdaad dingen als onderwijs en ja. gezondheidszorg... een beetje goed geregeld zijn... dat er niet veel onveiligheid op straat is... dat het milieu uh, nog een beetje uh, goed is. Dus ik denk dat mensen aan dat soort zaken... wat ik dan maar noemde immateriële zaken... veel meer belang zouden hechten dan alleen uh, ja, wat eurotjes extra. Ja. En jouw goede leven, hoe ziet dat eruit? Nou ja, dat verschilt daar niet zo heel veel uh, van. Uh, tuurlijk, ik, ik, zoals iedereen ben ik ook blij als ik weer af en toe een, een kleine loonsverhoging <laughs> krijg. Al heb ik dat bij de universiteit al jaren niet gehad. Maar misschien komt dat binnenkort weer. Uh, maar ik weet ook dat je het plezier daarvan, van het extra geld, is heel snel voorbij. Uh, hmm. Dat ben je ja, uh, de buurman heeft hetzelfde precies, ook weer. Precies, ja. ja. ja. Dus, ik, ja ik, een, een, dus ben jij in staat om te zeggen, van, nou, ik, ik, ik, ik wil wel minder, ik wil ook salaris inleveren. Ik, zeg, ik vraag aan jou 10% minder. Wat kap geen manier aan zijn werknemers? Aan nou, zijn andere ik, werknemers. Ik, ik zou dat niet makkelijk vinden, zoals veel mensen dat niet makkelijk vinden, omdat je natuurlijk je, je, je, je consumptiepatroon, je bestedingspatroon hebt aangepast aan het inkomen wat je hebt. En er zijn vaak veel vaste lasten van, van hypotheek en verzekeringen en al dat soort dingen meer, waar je niet zomaar 1, 2, 3 in streep door kunt zetten. Dus het zou voor mij ook niet makkelijk zijn om even 10% in te leveren. Maar voor de langere termijn het perspectief, wil ik nog 10 of 20 procent vooruitgaan? Of ben ik ook tevreden met mijn huidige salaris ja. als een aantal andere zaken misschien beter geregeld worden? Ja, dan ligt de zaak anders. Ik, eh, ik, ik Schiet mij nu opeens weer te binnen dat, dat het aan mijn vrouw werd voorgelegd. Die werkte op het consortium in Den Haag. En daar moesten ze bezuinigen. En de directeur zei tegen iedereen van, willen jullie allemaal 10 procent inleveren? Als ik het ook doe. Hè? Want we moeten eigenlijk. Dat, werd, dat, werd, uh, dat kwam er niet doorheen. Ze dus heeft hij het aan de individuele werknemers gevraagd. En toen hebben tien mensen op die school daar een ja op gezegd. Die zijn er meegegaan. Van de nou 250 of zo, ik weet niet. Mijn vrouw heeft dat ook gedaan. En die is daar moreel sterker door geworden. Mm -hmm. Financieel niet, en je moet een hoop uh, bochten om. Maar, maar het voorbeeld laat ook zien dat dit ik soort... Wel... Ik ben er wel heel blij om. Ja, maar je, je het laat wel zien... hoe weinig kans op succes dit soort uh, initiatieven hebben... als je het aan de individuele keuzes yes. van mensen overlaat. Omdat mensen toch heel erg bang zijn inderdaad dat ze daardoor achterop raken Precies. dan op ze van anderen. We okay. Mo moeten het collectief blijven regelen. Ja, okay. ik denk het wel, ja. ja. Dankjewel, Paul de Beer. Um, iets van mijn angst heb je uh, weggenomen, maar niet alles. En ik wil er graag met u over doorpraten. Wat is het goede leven...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 Het gaat eigenlijk wel goed, hoor. Hij ademt zelfstandig en heeft geen koorts. Freddy, jochie van me. Hij heeft een gecompliceerde beenbreuk, maar alles is weer aan elkaar geschroefd. De dokter was erg tevreden, mevrouw. De knokplog is flink tekeer gegaan, hoor. Spullen van de krakers en uh, een gord. Freddy ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Greet in de rats, natuurlijk. Maar zeker, dat Harry zoek is, en ze er alleen voor staat... Is wakker. Dat gaat voorlopig niet. De dokter vond het beter om hem nog even te laten slapen. Waarom wil die dokter dat? Dat bevordert het genezingsproces, mevrouw. Oh, kijk hem nou eens liggen. Ach, Jorrie. Waar is je vader nou toch? Oh. Oh. Grote bende shit. shit. Oh, Wat een puinhoop. Jeetje, sta je zo aan. Jij kan tenminste nog lopen. Ja, een uh, gekneusde rib telt niet mee, hè. Oh, moet je de drumstel doen. Versterken is ook niet veel meer over. Oh, verdomme. Ik zei het toch. Jezus. Alles kapot. Zelfs de waterleiding. Oh, oh, oh ik heb nog last van mijn kaak ook. Freddy's been ligt in de vernieling, ja? Ja, hallo, ik moet een week pap eten. Dat gekloot van hem, met die barricade. Moet je nou zien wat je ervan krijgt. Alsof het zijn schuld is. Het, het ja. is die knokploeg, man. Dat stelletje ah. fascisten, nazi's, die smeren. Je vindt wat je zoekt, weet je. Wat? Je bent ziek, man. Ziek nog even. Je gaat me vertellen dat je blij bent dat hij daar ligt. Ho, ho, ho, ho. Suus, zo bedoel ik het niet. Dit gun ik ook niemand. Ach, Zelfs Freddy niet. Ja, ik zal maar eens gaan doen. Alsof dat helpt. De politie doet toch niks. Oh. Moeten we dan zelf maar wat gaan doen? Wat wie? Wapens kopen? Brandstichten? Hé hey, Toos! Toos, mag ik, mag ik nog wat drinken? Hou even je mond, Joop! Ja, ja dat zal ik doen, schat. Ja. Nou, sterkte, hè? Nee, dat komt voor elkaar. gaan ik doen hoor, daag! Hey, ah, Toos! Karel, ja? kom even. Hey, mijn glas is leeg. Weet jij waar Harry uithangt? Ja. Greet zit helemaal alleen bij Freddy in het ziekenhuis. En volgens mij gaat het niet zo goed. Geen idee. Bel de pikant. Toos. Dit heb ik al gedaan, maar dat ziet hij niet. En ook niet in de piepshow. Zal ik de fles zelf even pakken? Ja, nou is het genoeg. mythes. Ik ben me ook gesproken. Weg hier, wat denk jij wel niet? De ruit jij, Lansak? Hm? Ik denk niet. Wie wil jij? Nou, zeg. Nou, moet ik soms helpen? Uh, oh, nee. Nee, nee. Oh. Oh. En nou jij. Wat? Jij gaat Harry zoeken. Ik? Nou, meteen. Ik weet niet waar hij zit. Nou, je kent hem toch? Denk na. Nou. Waar zou die nou kunnen zitten? Ga zoeken en nou snel. Het gaat om zijn kind, god beter het. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ik ben al weg. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Arnhem. Wow, Hoe zou ik... Waarom zou ik in godsnaam ergens anders heen gaan? Ik ken hier iedere steen. En iedere steen ken mij. Maar mijn eigen zoon. Mijn eigen zoon. Dat ditje. Ik moet mijn tetje. Hé Harry, uh, moet je nou eens horen? Toos, je hebt het café uitgegooid. Wat ah, zou er niet erop? Ja, en ik deed helemaal niks. Het is alleen nog maar omdat ze met jou moest praten. Laat me losgale, Neet. Nou, wegwezen. Altijd een gezeik. Ik ga van jou. nou mee. ouwe oh, dwaas. Het gaat om Freddy. Die jongens van Aatje, die hebben. Oh, het was. Dat laat ik mij niet zeggen. door niemand niet. Wat, wat, wat dacht jij, hè? Die, die, die loopt te eigenlijk... Freddy... Freddy... Man, als je ze nodig hebt... Café Het Huis zit met Toos. This is Salvatore Buffoni speaking. Ja, ik, ik versta u niet, hoor. I would like to talk to Mr. Harry Prouse. Harry? I'm calling back to set a date. Ben u soms een dokter? No, I'm not a doctor. Does the name Albertini ring a bell? Iedereen is gek vanochtend. Harry, eindelijk. Je jongen ligt in het binnengasthuis. en Greet is bij hem. Het komt wel weer in orde, hoor, maar je moet toch. Schenk even een glaasje water in voor Harry. Een glaasje water? Zo is hij al sinds ik hem vond. Hij liep op er ook in. Zegt helemaal niks. Hij lijkt wel lam. Allermachtig. Harry, kijk eens. Er is wat gebeurd met Freddy haar. Kinderen, die heb je niet. Je krijgt ze, maar daarna... Je moet naar Greet. Ze heb je nodig. Het is een godswonder dat die vrouw van mij houdt. Nou, niet zeuren naar het ziekenhuis. Wat een wijf. Wat een wijf. Karel. Ja? Een prachtwijf. Jij hem naar Greet, alsjeblieft. Een prachtwijf. Ga jezelf niet. Nou, harder uh, gaan we. Een van die krakers ligt in het ziekenhuis. Gecompliceerde beenbreuk. Hm. Ik heb gehoord dat het die Freddy is. Je weet wel, die andere zoon van Harry. Freddy? <lacht> Geweldig. Ja, ja, maar het is wel de zoon van de mokeraadje. Als die pissig wordt, ah, wel nee. Maar die krakers, zijn die er nou wel uit? Nou ja, die zitten er nog wel, man. Ja, dat duurt niet lang meer. De ruiten liggen aan het diggelen. En, uh, spulletjes zijn kort en klein geslagen, de waterleiding ligt. En een spinkeltje al los. Ja, ik heb hem nog niet gezien. Hm. Wat denk je, uit je zijn mond? Daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Maar over Harry... Wat ja, Harry? Jongen, de moker kan je in de band doen, Aad. Je vrienden, daar heb jij nog nooit van gehoord. Harry was er toch bij op die vergadering? Ja. Wat zeg ik? Hij heeft hem zelf bij elkaar geroepen, man. Hij heeft zelfs de zegen gegeven aan de knopploeg... die nou zo het ziekenhuis in hebt gemeld. Grijt, hier is-ie. Hey, grijt, meisje... We moeten hier weg, Geet. Nee, ja, we gaan niet weg. Waar zat je al die tijd? Dit gaat niet goed komen, Geet. Kijk nou eens, He? jouw jongen. Door die ellendige knokploeg. Oh, oh. Ik wil nou naar huis. Sch Kijk dan, blinde. Hier, je zo'n ligt hier voor Pampus. Oh. Heb jij het je geweten? Hé, oh. hey, Freddy. Jochie. Kom. Je moet naar huis, Jochie. Het spijt me. Ja, Har? Ja. Heb jij spijt? Ja! Jij? Har? Uh. Oh! Geet. Help! God. Help, zuster, help! Help! Geef eens door, man. Nee, relax, weet je wel. Eh, relax, is shaken. Ik heb het koud. Kunnen we niet wat hout voor die ramen timmeren? Om de wind een beetje buiten te houden. Is dus Geen hout meer. Waarom gaan we niet naar de vrije vogel? Ja, en dan? Dit pand achterlaten? Hier, geef eens door. Hé, hey, Suus. Hé, hey, wie gaat er mee? Mee? Waarheen? En naar Freddy? Nee, ik heb zo'n werkgroep. Tch, stel het je lamzakken. Ik ben mijn bek af. We moeten het huis bewaren. Ik ga de straat niet op. Ze hebben me bedreigd. Ik, ik ga zo aangifte doen. Wat? Ik dacht dat je dat al gedaan had. We doen morgen wel een fruitmand of zo. Nou, weet je, laat maar. Ik heb niet eens behoefte aan z'n gezelschap En Freddy al helemaal niet. Fijn. die Spanjaard die denkt. Wat kan mij gebeuren? Dus hij springt en hij roept. Ik ben een Carlos. En die brandt weer Olé! <lacht> Olé. Ja, ja, ja, ja. En het stierenvecht. Snap hem hoor. Trekken ze die lab weg. Ik probeer een verbalen te tikken. Dit Het is de balie, toch? <lacht> de, ik wil aangifte doen. Ik ben in elkaar getrapt. En dan nou wil ik er even een melding van maken, zodat jullie de. Ook... Ik kom zo bij u. u. Goedemiddag. Uh, meneer Van Stralen, houden jullie uh, pinkeltje nog steeds vast? Ook oh, goedemorgen. Een hele goede morgen. Als u ook even daar plaats wil nemen. Oh, kijk nou, joh, meneer de kraker. Oh, nou durf je zeker niet, hè? Nu de politie erbij is. Wat dacht jij dat? Wat kom jij hier doen? Nou, uh, u was hier voor geweldpleging, toch, meneer? Ja. U wilde aangifte doen. Ik zal even de paparazzo erbij halen. Zo, krakertje. Is dat wel verstandig? Hm? Als jij aangifte doet, krijg je pijn, jongen. Echt pijn. Dan breek ik alle botten in je lijf. Cizo, wat kan ik voor u doen? Waar is die andere meneer gebleven? Die uh, moest in de ene weg, dringend in joint roken of zo. Nou, ben ik aan de beurt, toch? Hoe gaat het met hem, dokter? Uw man heeft een lichte hartaanval gehad. Gelukkig maar dat hij al hier was. Geluk bij een ongeluk. Hartaanval? Ja, dat klinkt akelig, maar met de juiste medicijnen hoeft hij nergens last van te hebben. hoor. We moeten nog wat testjes doen, maar ik verwacht geen al te grote complicaties. Deze zo raar. Zijn maffe dingen? Maffe dingen? Dat hij spijt had en zo. Dat komt wel vaker voor. Dat de patiënt wat verward is. Lekker dan. Heb ik twee kerels buiten Westen. Vraag me af wanneer de derde binnenkomt. Twee? Ja, ligt er verderop nog één met een plaat in zijn been. Oh, die jongen, ja. Maar dat heeft toch niks met elkaar te maken? Nee. Ja, wel. hé. Oh, hey. Wat? Hé, hey, lievertje. Wat ben ik? Lievertje. Hé, hey, schatje. Het is een... Doe maar rustig, doe maar rustig. Hé, hey, doe maar rustig. Je bent net geopereerd, maar het komt allemaal goed. En ze denken dat als alles goed geneest, je weer gewoon kan lopen. Wat ze denken, wat? Ja. Wat? ze weten het dus niet zeker. Nee.